8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Tegen de afspraak in is er veel meer gas uit de Nederlandse bodem gehaald. Heel veel meer gas. En op Antarctica is opnieuw een poging gaande om gestrande onderzoekers te redden. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten.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 Nederlandse militairen hebben op Oudia's avond gewapende assistentie verleend aan de politie van Curaçao. Ze werden ingezet bij het politiebureau in Barber, waar een van de verdachten van de moord op Helmin Wiels vastzit. Correspondent Dick Draaier. Daar komt hij. Alles wijst erop dat de inzet van de Nederlandse militairen... gericht is om het voorkomen van een aanslag op het bureau. Want dat is informeel wel de berichtgeving die we hier horen... dat er plannen zouden zijn om of deze verdachte te, uh, te liquideren... of uit de gewone is in ieder geval te halen. En uh, maar daarvoor zijn nu op dit moment en wegversperringen aangelegd... zodat je over de weg in ieder geval niet makkelijk naar het politiebureau toe kan. Dick Draaier, justitie maakt onlangs duidelijk... dat voor het leven van deze Angelo D. wordt gevreesd als hij wordt overgeplaatst... In september hing een andere verdachte in de zaak Wiels zich op in een politiecel in Barber. Bij een explosie bij een woning in Heerlen is gisteravond een kind lichtgewond geraakt aan zijn handen. Het kind is behandeld door ambulancepersoneel. Volgens de politie ontplofte een projectiel bij het huis. Het kind werd geraakt door een rondvliegend glas. Ook ruiten van de naastgelegen woning sneuvelden door de kracht van de explosie. De politie in Heerlen wil niet zeggen om wat voor projectiel het ging. Er wordt nog onderzoek gedaan bij de woning.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 Onze Duitse persbureau DPA is die ook de jongste kampioen ooit. Marco van Gerwen is na Raymond van Barneveld de tweede Nederlander die de PDC wereldtitel binnenhaalt. Bij die titel hoort een prijs van 300.000 euro. Dat is weer nog af en toe zon, maar ook enkele buien. Minder wind, het wordt 9 tot 11 graden. Morgenochtend van tijd tot tijd regen, in de middag vooral in het westen af en toe zon en een graad of 10. En in het weekend blijft het wisselvallig en zacht. Straks de missie naar Mali die deze maand officieel van start gaat.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 U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op volvocars.nl Er zijn weer meer hulpverleners aangevallen tijdens oud en Nieuw. Minister Opstelten, is daar helemaal klaar mee? Je blijft met je poten van onze politiemensen en hulpverleners af. U hoort zo wat de partij van de arbeid in de Tweede Kamer daarvan vindt. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. De eerste negen mensen die maandag in het Brabantse dorp Veen zijn gearresteerd... zijn gisteravond vrijgelaten. De rest van de honderd hebben afgelopen nacht opnieuw in de cel doorgebracht. Ze werden allemaal opgepakt nadat ze zich tegen de politie hadden gekeerd... bij een autobrand. Hun advocaat heeft felle kritiek op het optreden van de politie.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 Nou ja, kijk, um, uh, oud en nieuw uh, is een feest. En gelukkig voor heel veel mensen ook uh, uh, is het een feest. En is, is het ook uh, al zodanig gevierd. Ja, we hebben een aantal, een paar honderd idioten... die het uh, verzieken voor uh, de rest uh, van Nederland. Ja, die moeten worden aangepakt. En dat uh, doet de politie. Uh, omdat ze natuurlijk uh, geweld plegen, met flessen gooien, vuurwerk. Uh, behoorlijk wat geweld. Uh, uh, ook tegen bandvieliten en doet, en, en dan is het terecht dat de politie optreedt. Want je moet inderdaad, zoals de minister ook al zei... Euh, met je handen van de politiemensen hulpverleners afblijven. Ja, maar die advocaat die suggereert juist dat het niet uh, allemaal idioten betreft... Nou ja, kijk, ik ben er zelf niet bij geweest. We zijn natuurlijk een rechtsstaat. Dus als er feiten en omstandigheden zijn... en ik ga er vanuit dat die er zijn... nou ja, die geven de politie bevoegdheden om op te treden... dus ook om aan te houden. En burgemeesters hebben in dat soort toestanden... vergaande bevoegdheden om bijvoorbeeld... hele groepen ook op te laten sluiten... als die deelnemen aan gewelddadigheden. En dat is toch het beeld wat er is nu in Veen. Maar wat de rol van elke individuele betrokkenen is geweest, ja, dat, dat moet allemaal worden onderzocht. Dat is zoals ons systeem ook in elkaar zit. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het op een goede manier gaat. Maar er zijn mensen bij die zijn opgepakt en vast zijn gezet... omdat ze niet gehoor hebben gegeven aan de oproep van de politie om weg te gaan. Tenminste, dat zegt de burgemeester. Hij vindt dat terecht dat ze zijn dan opgepakt dan daarvoor en zijn vastgezet. Dat vindt u ook? Ja, kijk, als de openbare orde zodanig verstoord wordt... en er staan politiemensen en die worden bekopend met flessen... en die vragen herhaaldelijk uh, van verwijder je. En je doet dat niet, hè. Je blijft bij die groep staan die geweld pleegt... Ja, dan vraag je erom om opgepakt te worden. Dan ben je, ook, ben je in principe ook volgens onze wet strafbaar. Dus ja, je behoort te luisteren naar de politie. Maar je behoort al helemaal niet deel te nemen aan groepen die geweld plegen. Tegen de politie brandstichtingen plegen, et cetera. Ja, dan, dan, als je dan opgepakt wordt, dan is er maar eentje verantwoordelijk. En dat, is toch, dat ben je zelf. Ja, de advocaat noemt dat de sleepnetmethode En daar moeten we niet naartoe, zegt hij. Nee, kijk, waar we naartoe moeten is dat mensen geen geweld plegen. Dus, ja, maar, maar die mensen hou je, al je altijd... Keer. Nee, maar goed, En als je dan bij die groep uh, blijft staan die geweld pleegt en met flessen gooit, ja, dan, is, dan moet je er niet van opkijken dat je aangehouden wordt. Dus het beste is wegblijven bij die groepen, niet uh, deelnemen aan uh, ja, groepsgewijze geweld plegen, ja, dan overkomt je dit ook niet. Ga lekker feest vieren op een fatsoenlijke manier zoals de meeste Nederlanders ook hebben gedaan en dan uh, ben je gewoon thuis. Maar aanhouden en een paar dagen vasthouden is weer een verschil natuurlijk. Hè? Aanhouden oké, okay, maar dan kan toch misschien sneller bekeken worden wie er echt schuldig is. Ja, nou ja, kijk, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, als je een paar honderd mensen aanhoudt, dat dat gewoon heel veel tijd kost, hè, om je de identiteiten vast te stellen. Je moet uh, verhoren. Nou, dat kost gewoon tijd. En dat moet ook, uh, vind ik, de advocatuur toch wel aanspreken, dat je ook uh, ja dat de politie alles zorgvuldigheid in acht neemt, door er ook uh, de tijd voor te nemen om goed um, uh, nou ja, te achterhalen, de waarheidsvinding te doen, en te weten wie wat uh, wel of niet gedaan heeft. Uh, want dat is voor het recht, uh, voor ...voor het proces voor de rechtsvrouw is dat ook belangrijk. Even nog naar het landelijk beeld, meneer Markoes. De incidenten waren dan minder ernstig. Volgens de minister waren het er wel meer. Meer incidenten tegen agenten, ambulance en brandweerpersoneel. Helpen die campagnes en al die aandacht niet? Nou ja, kijk, wat we wel zien is dat we uh, steeds effectiever optreden. Dus je krijgt steeds meer beeld van wat er allemaal gebeurt. Uh, dat kan ook een, een, een reden zijn dat we, dat we zien dat het uh, lijkt uh, toe te nemen. Wat we wel zien is dat burgemeesters en de politie... Uh, eigenlijk veel effectiever zijn in hun optreden. Ook proactief. Doordat ze bijvoorbeeld van tevoren allerlei maatregelen nemen. In Amsterdam is het bijvoorbeeld qua incidenten uh, leken te, uh, mee te vallen. Um, uh, dus uh, het, het is... Uh, uh, het helpt wel, uh, maar we zijn er nog niet. Uh, we hebben nog veel te veel uh, mensen die willend en wetend... Uh, brandstichtingen plegen, geweld tegen hulpverleners plegen... en eigenlijk alleen maar bezig zijn om het feestje te verzieken... in plaats van het feestje te vieren. Ja, die moeten we blijvend aanpakken. Dan moeten we ook gewoon focussen op die paar honderd idioten... en niet de rest van Nederland ermee vallen. En het verbieden van vuurwerk, dat komt natuurlijk ieder jaar ook even terug... Hè, rond de oud en nieuw. Ja, die discussie is prima hoor, dat die gevoerd wordt. Maar, maar u gaat beetje, er niks nou, aan doen? Nou ja, mijn fractie is er geen voorstander van om, eh, om, om het vuurwerk geheel te verbieden. Want vuurwerk is natuurlijk al verboden in Nederland, behoudens die korte periode met oud en nieuw. Wat je ziet is dat eh, toch de ongelukken en, eh, en, en de overlast die veroorzaakt wordt... Eh, dat dat gebeurt met eh, verboden vuurwerk. En heel vaak in de periode dat vuurwerk toch al verboden is. Dus alleen maar roepen dat dat eh, oplost door het verbieden van, het, door het verbieden van vuurwerk is een beetje te makkelijk. Maar ik vind het prima dat we de discussie voeren over hoe we het feestje vieren. Want uh, denk maar ook uh, aan het misbruik van uh, alcohol bijvoorbeeld en uh, drugs. Uh, dat, dat zijn allemaal dingen die, uh, die ook spelen met oud en nieuw. En natuurlijk dat geweldplegen. Dat heeft helemaal niks met vuurwerk te maken. Dat heeft gewoon te maken met de mentaliteit uh, van de mensen... die zo'n feestje uh, toch uh, niet willen vieren, maar vooral willen verzieken. Die moet je aanpakken. Dank u wel. Tweede Kamerlid aan met Markoes van de A. Het is 12 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vorig jaar, 2013, is een recordhoeveelheid gas uit de grond gehaald. Volgens de laatste prognoses van de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM... is de afgelopen jaar tussen de 54 en 55 miljard kuub gas gewonnen... uit het grasveld in Groningen. En dat is meer dan afgesproken. Hier is energiemarktdeskundige Dave van der Spank... van het Noorse adviesbureau Bergen Energie. Meneer van der Spank, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom... Mag dat zomaar? Meer gas uit de grond halen dan is afgesproken? Uh, ja, het is in ieder geval. Uh, de, de afspraak is dat minister Brinkhorst heeft destijds een uh, plafond uh, ingesteld. Van uh, 42,5 miljard uh, kuub gas per jaar. En je ziet nu dat, uh, dat er al een aantal jaren achter elkaar. dat uh, dat plafond flink wordt overschreden. En waarom is dat plafond ooit ingesteld? Uh, dat is ingesteld eigenlijk om een aantal redenen. Maar een belangrijk is natuurlijk dat we willen dat het uh, Slochterenveld niet te snel wordt uh, leeggepompt. Uh, omdat het natuurlijk op lange termijn een belangrijke uh, reserve is voor Nederland. En, en leverancier van flexibel gas in de winter als we het nodig hebben. En daarnaast uh, natuurlijk ook dat uh, ja, het is onzeker hoe de situatie met de aardbevingen. Maar dat was in de tijd dat het plafond werd ingesteld uh, misschien nog niet zo'n hot, uh, hot issue. Dat is het inmiddels wel natuurlijk. Ja. En daardoor des te belangrijker. En des te belangrijker ja. ja. Want meer gas eruit pompen heeft invloed op de stabiliteit van de bodem? Ja, dat zou kunnen. Uh, maar wat heel belangrijk is, dat uh, als je een aantal jaren zeg maar, achter elkaar wordt er meer geproduceerd dan, uh, dan, dan het plafond. Uh, en zeg maar, alleen het feit dat het nu een koudere winter is geweest begin dit jaar. Uh, dat verklaart eigenlijk maar een heel klein stukje van uh, ja, dat, er, dat er zoveel extra wordt geproduceerd. En in zachtere winters, zoals vorig jaar, of zoals in 2012, uh, zie je dus dat het plafond ook wordt overschreden. En dat is dus wel schijnend. Het kan te maken hebben met de, met de economische crisis. Want het levert natuurlijk geld op. Ja, nou ja, je zou Toch, zeggen dat met de economische crisis... dat juist de gasvraag uh, zwakker is. Ja. Dus dat er minder geleverd, geproduceerd moet worden. Maar wij verkopen niet? Uh, wij verkopen wel. Wij, wij, wij verkopen niet... Ik bedoel, dit, ik zag gas wat we boven halen, dat wordt verkocht? Of is het allemaal voor eigen gebruik? Uh, nee, er wordt uh, ook flink gas geëxporteerd vanuit Nederland. En uh, met name ook Duitsland en België zijn ook voor in de winter voor een deel afhankelijk van flexibel gas vanuit Groningen, dus vanuit Slochteren. Dus wat zou er nu moeten gebeuren eigenlijk? Ja, ik denk dat in deze periode, ik bedoel, of deze winter nou zacht of, of, of, of, of streng wordt... los daarvan zullen we voor moeten zorgen dat we in de komende jaren minder gas oppompen... omdat we, om dat plafond niet te ver te overschrijden... En zeker in een periode dat de economie uh, met name in de afgelopen jaren natuurlijk uh, zwak uh, was. En de industriële productie. Dan moet je dat gebruiken om uh, zoveel mogelijk het gas in, in de grond te laten zitten. Omdat we het later nog hard nodig uh, zullen hebben. Maar u zegt we, u spreekt de minister daarop aan? Ja, de, de minister is toch degene die uh, het plafond wat ooit is ingesteld... Uh, daarvoor zal moeten zorgen dat dat nagekomen wordt... En je ziet dus nu dat er een probleem is... wat er behoorlijk uit de hand lijkt te gaan lopen. Ja. En de vraag is wat de minister daarmee gaat doen. Ja. Maar goed, de minister staat er ook niet naast. Is er een controledienst die dit in de gaten houdt bijvoorbeeld? Dat, uh, nou ja, ik neem aan dat het, dit feit is gewoon heel simpel. Als de, gas, uh, als de NAM verwacht dat dit jaar, uh, of in het afgelopen jaar... 54 tot 55 miljard kuub uit Slochter is gehaald... en het plafond per jaar is, is 45 miljard... Ja. Uh, dan overheen. Maar ja, wie, wie zegt, van, uh, dat gaan we dan volgend jaar niet meer meemaken? Er is dus niemand die er... Die... Niemand, nee. Hey, want uh, is 2012 is wat dat betreft tekenend een milde winter. En toch wordt er ook bijna 50 miljard kuub uit Slochteren gehaald. Dus het lijkt er niet op, uh, als, we, als deze winter mild uitpakt... dat we niet alsnog een enorme overschrijding gaan krijgen. Het is wel interessant. Er staat volledig haaks op het idee van dat we moeten bezuinigen... en overal op moeten letten. Maar ondertussen laten we die, dat gas gewoon lekker uit de grond komen. Ja, maar misschien heeft het daar juist mee te maken, omdat uh, vanwege het begrotingstekort, uh, de gasbaten zijn natuurlijk ongeveer 14 miljard uh, euro per jaar. Als je dan ziet dat er een begrotingstekort is, uh, dan is het in dit soort tijden misschien juist wel heel, heel erg handig voor de overheid op korte termijn om het gas, uh, het gas zo snel mogelijk op te pompen. Maar op lange termijn is, is, uh, ja, zijn we daar natuurlijk niet bij gebaat. Staatstoezicht op de mijnen heeft geadviseerd om minder gas te winnen. Natuurlijk om die kans op aardbevingen te verminderen. Minister Kamp uh, gaat uh, nou ja, over een paar weken bekendmaken of de productie inderdaad beperkt gaat worden. Stel nou dat Nederland minder gas uit die grond gaat halen. Misschien dat we onder dat plafond gaan blijven. Heeft dat consequenties? Moeten we het dan ergens anders bijvoorbeeld gaan inkopen? Ja, ja dat zal zeker betekenen. dat. Uh, kijk, in, in, het is natuurlijk een Europees uh, verhaal van, uh, van gaslevering. Nederland is een belangrijke speler, maar daarnaast zijn Noorwegen, Engeland is een, is een redelijke producent. Maar buiten, de, buiten Europa, of binnen Europa, met Rusland is het natuurlijk een hele belangrijke en Algerije is nog een wat kleinere hm. producent. Uh, het zal eigenlijk ja, de facto betekenen dat we meer gas uit Rusland zullen moeten laten komen. Maar dat, dat klinkt toch ook uh, opmerkelijk op zijn minst. We hebben het zelf, maar we kunnen het beter even van een ander kopen. Ja, omdat het uh, heel belangrijk is dat... Uh, een heel belangrijke reden om slochteren juist zo vol mogelijk te laten... is juist omdat slochteren heel belangrijk is in het leveren van flexibel gas... in midden in de winter, wanneer we het zo hard mogelijk nodig hebben. En dat zal in de toekomst ook uh, zeker nodig zijn. En daarom is het heel belangrijk om juist bijvoorbeeld in de zomer... maximaal uh, hoeveelheid gas uit Rusland te laten komen. Slochteren zo vol mogelijk te laten. Dat gebeurt al, maar misschien nog niet voldoende. En... Uh, en op die manier ervoor te zorgen dat we die reserve ook nog hebben in de toekomst. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Dave van der Spank van het Noorse adviesbureau Bergen Energie. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 journaal. Nou, de feestdagen zijn nu echt wel voorbij en de kerstboom kan dan ook het huis uit. In Amsterdam is vanochtend de inzameling van kerstbomen begonnen. En verslaggever Mark Hamer is in Amsterdam. Mark, de wemelt van de kerstbomen... Nou, dat valt nog wel mee. Maar we, we moeten opletten. Ik zit nu in, in, in een vuilnedswagen. We rijden door de binnenstad van Amsterdam. En inderdaad vinden wij ze af en toe uh, al, al liggen. Hè? Hugo Fernandes, ik zit bij jou op de wagen. Ja, we vinden nou al twee. Dus we zijn nu op de Rappenburgstraat. En uh, ja, het gaat snel. De, je ziet ze je al, ziet aardacht, al liggen. Je ziet ze al aardacht aardacht liggen ja. Ja, wij moeten de wagen uit dan. Dat gaan we even, even doen. Nou moet ik even klimmen. En uh, dat soort dingen. We gaan die ook weer open. Oh ja, hier. Ja, nou. hier. Nou, dan zie je inderdaad wat kerstbomen liggen. Zo, langs de vuilniswagen, tussen het gewone huisvuil, want op de dagen dat er gewoon huisvuil wordt opgehaald, ja, daar ligt een boom. Uh... Deze heeft nog wat naalden. Deze heeft nog wat naalden, ja. En uh, zag verderop eentje die geen naalden meer heeft. En uh, ja, dat uh, gebeurt natuurlijk. Jullie zijn vandaag begonnen met het ophalen van de kerstboom. Uh, hoe lang gaan jullie hiermee door? We gaan nu anderhalve week door tot volgende week zaterdag. Dus we halen op waar de huisvorm wat ingezameld, daar halen we de kerstboom op. Dus als de mensen op die dagen dan gewoon de kerstboom buiten zetten... worden ze gewoon netjes opgehaald in de dag en in de avond. Hoeveel kerstbomen per dag halen jullie nou zo'n beetje op? Als we uitrekenen tussen de dag- en de avonddienst... dan rekenen we, denk ik, dat we zo'n 1500 ophalen minimaal. Jullie doen dat als, als stadsreiniging. Uh, in andere steden uh, laat, u, laat men wel, dat wel eens de kinderen doen. Dat gebeurt in andere steden met de kinderen. Die alles op, die krijgen dan een kleine vergoeding ervoor. En uh, ja, in Amsterdam hebben we daar geen uh, weet van. Dus, uh, nee, doen jullie het zelf? Wij doen het zelf, ja. ja. Eh. Nou, deze kan erin. Gaan we, ja, dan gaan we die, die vast erin er gooien? Gaat ie. Het is wel een gewone vuilniswagen, maar het belandt allemaal niet tussen het gewone huisvuil, Nee, dit gaat allemaal naar de groenvoesting. En het uh, wordt allemaal hergebruikt als uh, ja, post en... Uh, en dat soort dingen wordt gewoon versnipperd. Dus het uh, landt niet in, uh, tussen, de, tussen het gewone huisvuil. Nee, want dat, dat wil men ook niet bij de vuilverbranding, heb ik begrepen. Nee, want uh, ja, het, het, het vertraagt een beetje het proces van de uh, verbranding dan vanwege de naden. En, uh, ja, want het, is ga eigenlijk, ja, het fikt te goed om het zo maar even te zeggen. Het fikt te goed, ja. En, uh, ja, en het kraalt erg. Uh, Behoorlijk, hè? Ja. ja. ja. ja dit is één boom. Er staat er daar nog, uh, nog eentje? Pakken we die, we die er eentje zonder dinnen. Ja, ja. Uh, Pakken we die, die op? Hey, maar wat wel is dat die... Uh... Oh, je moet op die knop doen. Wat wel zo is, is dat uh, hier zitten tenminste de lichtjes niet meer in. Nee, en het is ook de vraag aan de burger om uh, geen lampen of lichtjes of slingetjes eraan te hangen. Want uh, voor de compost is dat niet uh, echt... Uh... Maar het gebeurt wel dat mensen denken, ja, ik heb er ook een vreselijke hekel aan. Hoor. Bij mij doet het altijd veel te lang voordat ik het meer wil gaan, gaan aftuigen. En sommige mensen denken dan maar, huppakee, met lichtjes en al de straat op. Helemaal compleet. Lichtjes, uh, uh, balletjes erin, uh, slingers, alles wordt er gewoon uh, buiten gezet. En de vraag is dat, en ook als ze de kunststofbakkie uh, van de onderkant even af kunnen halen. Want dat uh, moet gewoon in de kunststofbak. Uh, moet het gekeurig scheiden. Ja. Het liefst uh, zoveel mogelijk scheiden, ja. ja. Nou, deze kan er ook in. Die gaat er ook in. Ja. Is dit nou werk wat jullie leuker vinden dan normale werk? Nee. Ha, het is niet leuk, hè? Het is gewoon hetzelfde. Alleen de geur is wel wat beter. Hè? Ja, als het vol verzin met dennen is het natuurlijk uh, lekker in ruiken. En natuurlijk dan al het uh, huis uh, vuil. Maar werk is werk. En, uh, ja. We hebben een mooie baan. En daar uh, we moeten we blij mee zijn. Uh, je ja. rijdt in de mooiste stad van, uh, van Nederland. Van ja. de wereld misschien wel, zeggen we. Van de wereld. Nou, en met een lekker geurtje, met een goede dennengeur in de Vuilerswagen. Nou, dan gaat de, weer een boom. Tot volgende week zaterdag worden ze dus opgehaald in Amsterdam. Zo, het balkon af, inclusief lichtjes. Doe jij dat ook zo in Amsterdam? Ik had dit jaar geen boom, dat is oh. ook lekker rustig. Ik had er een van aluminium. Nee. Niet versnippelen. Nee. Ik heb je sinds high school gezien. Good to see you still beautiful. Revelry has inside to quite yet, I bet you rich as hell. One that's Two years since he left me Good to know separate Deze dagen gaan we terug naar belangrijke momenten van het afgelopen jaar. Nu terug naar juli 2013. Toen werd herdacht dat in ons land 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. 1 juli werd dat herdacht met voorstellingen en een herdenkingsdienst. Maar de dag begon met een bijzonder ontbijt. Pal voor de stad in Amsterdam. Daar maakten tientallen blanke bekende Nederlanders een ontbijt voor een bontgekleurde groep Surinamers, Antillianen en een tal van andere gasten. We zijn met een bus uit Utrecht gekomen. Toen was het alle, alle vrolijke boel. Laat staan hier. Ja, tuurlijk. De seniorenvereniging Moria. Ja. 1 juli 1863 staat er op de Sherp met Surinaamse kleuren. Ja, zeker. Ja, ja, Het is iets speciaals. Met nog wel een leeg bord. Van wie krijgt u het ontbijt? Uh,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 De broodjes staan in kratten bij de Stadsschouwburg klaar. De bekende Nederlanders kunnen aan de slag. Hans Dagelet komt aanlopen met een schort onder zijn arm. En diezelfde ochtend sprak Maino Remmers ook met de voorzitter... van de Stichting Herdenking Slavernijverleden, Joan Ferrier... de dochter van de eerste president van Suriname, Johan Ferrier. Hij zocht haar opnieuw op om haar te vragen hoe ze terugkijkt... op de effecten die de slavernijherdenking heeft gehad... 1 juli was het precies de dag dat de herdenking werd gevierd... onder andere met dat Ketty Cotti ontbijt voor de Stadsschouwburg op het Leidseplein. Een schakering van mensen. Honderden zaten daar aan tafeltjes, onder de luifeltjes... waar die BN'ers aan het koken waren. Nou ja, sommige worstelden er nog wel een beetje mee. Ja, hè? die hadden er wel moeite mee. En wat mensen zo bijzonder vonden... was dat die uh, witte BN'ers... voor hun, de zwarte nazaten van de slavernij iets lekkers klaarmaakte, die dat konden, althans. Frank he, die Lammers, heb hadden. ik onder andere gezien, de ja. acteur... was bezig met stokbrood met Nutella. Ja. We ja. hebben ook gezien Karin Bloemen, Job Cohen, Gerdy Verbeet... Isa Klopt. Hoes was er, uh, ook Rijkman Groening ja. was daar... Ja. aan het kokkerellen geslagen, ja. eieren bakken geloof ik. Ja. Het was een beetje de omgekeerde wereld. Ja, zeker, ja. zeker. Uiteindelijk kwamen er geen excuses he, van de overheid... voor dat slavernijverleden. Nee, we zaten met z'n allen bij de herdenking. Minister Ascher heeft namens het kabinet gesproken... en dat hij het jammer vond dat de dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Officiële excuses. Maar excuses heeft hij niet genoemd. Is het, bent u daar teleurgesteld over? Ik vind het jammer. En achteraf hebben we ook van veel mensen uit het publiek gehoord... dat ze het heel erg vonden dat er geen excuses geboden zijn. Ondanks dat koning en koningin, koningin de wel waren. Ja, en maar wat ik gezegd heb... Is van blijf je hoop houden. Het kan, ieder jaar kan het komen. Ja, we hebben niet voor niks daarna nog de Zwarte Pieten-discussie gekregen het afgelopen nee, jaar. Precies. En daar ben ik ook heel blij om. Dat doordat wij die slavernij. alles wat er speelt aan de orde stelden. is ook toen uh, al vroeg in de tijd. Sinterklaas eraan kwam. dat er uh, naar Zwarte Piet gekeken werd. En wat ik niet begrijp, is dat. Nederlanders, die echt wel intelligent zijn... dat zelf niet zien. Dat daar gewoon een raar beeld van zwarte mensen neergezet wordt. En dat wij als zwarte daarop aangesproken worden. Komen we vanzelf terecht bij The Voice, was het, hè? Gordon? Ja, ja. Waar een Chinese jongen optrad. Ja, precies. En er werd gezegd, uh, ja nummertje ja. 39 met rijst. Ja, en we ja. hebben er niks meer over gehoord daarna van die jongen, hè? Nee, maar er is wel, heb ik begrepen, dat er in China zelfs uh, in de kranten allerlei berichten over stonden. Maar nu wordt er echt de vinger op gezet. En daar ben ik wel blij om. Bepaalde dingen kunnen niet. Laten we wat, wat vriendelijker en wat opener met elkaar omgaan. Dat vind ik ook belangrijk voor, uh, voor 2014. Want we, we horen bij elkaar. En uh, laten we wat uh, prettiger met elkaar omgaan. Dat hebben we allemaal hard nodig. Nou, We hebben het gehad in de uitzending op 1 juli... ook over Oost-Europa, de Polen en de ja. Bulgaren. Ja. Moderne slavernij dat zei u toen. Ja, en die allemaal binnenkomen en uh, hier aan de slag kunnen gaan. Als baantjespikkers worden gezien. Precies, en met bijna geen geld gaan krijgen. In akelige omstandigheden gaan moeten wonen. En, en dat er dus ook weer... dat gemeenschappelijke, het samen, gezamenlijke. Bent u bang dat de geschiedenis zich herhaalt op een moderne manier? Ja, daar ben ik bang voor. Maar dan Want dan dat gebeurt dus veel, nu al. Dan dat zijn dat we er dus niet veel al. mee opgeschoten allemaal. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. En dat gebeurt nu ook. Het enige waar we wel mee opgeschoten zijn... is dat de burger uh, er nu wel zijn haar mond voor over openmaakt. En zegt, let op, uh, dit mag niet gebeuren... He, laten we daarop letten. En daarom denk ik ook dat de overheid en de politiek een belangrijke rol hebben. Die doen te weinig, vindt u? Vind ik echt. Ja. Zorg voor wet en regelgeving, uh, dat dingen wel en niet kunnen. Ga door, neem je verantwoordelijkheid en maak een prachtig 2014, 15, 16, 17 en we gaan strak verder. Ja, ja. Absoluut. Met zo'n vrolijk gezicht voor moet dat zeker lukken. Ja, absoluut, absoluut. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal van half negen. Jan van der Putten. Vorig jaar is in Groningen tussen de 54 en 55 miljard kubieke meter gas uit de grond gehaald. Dat is veel meer dan het officieel afgesproken maximum van 42,5 miljard kub. De productie werd verhoogd vanwege de koude winter, zegt de NAM. In Groningen zijn steeds sterkere aardbevingen door gaswinning. Op Antarctica worden nieuwe pogingen ondernomen om opvarenden te evacueren van het schip dat vastzit in het ijs. Er is een helikopter naast het schip geland om de 52 mensen en de bagage in etappes van het schip te halen. Eerdere pogingen om het schip te bereiken mislukten. Nederlandse militairen hebben op oudejaarsavond gewapende assistentie verleend aan de politie van Curaçao. Ze zouden hebben geholpen bij de bescherming van een politiebureau waar een van de verdachten vastzit van de moord op politicus Helmin Wiels. Voor het leven van de verdachte wordt gevreesd. In de Egyptische havenstad Alexandria zijn drie mensen omgekomen... bij betogingen tussen de Veiligheidspolitie... bij botsingen tussen de Veiligheidspolitie... en aanhangers van de islamitische moslimbroederschap. Twee agenten raakten gewond. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... ontstond het geweld bij twee betogingen. En dat zijn de hoofdpunten. Dan gaan we naar het weerbericht. Michiel Severin van Weerplaza. Het is wisselend bewolkt op dit moment... Af en toe gaat vanochtend ook de zon schijnen... maar het weerbeeld wordt toch gedomineerd door een aantal buien. Op dit moment de meeste buien in het noordoosten en in Zeeland. En ze trekken allemaal van zuidwest naar noordoost. Dat betekent dat die buien vanuit Zeeland dus over het hele land gaan trekken. En daar hebben we dan de rest van de ochtend en begin van de middag mee te maken. Zodra die buien voorbij zijn, klaart het vanuit het westen op. Dan zien we de zon vooral de westelijk helft van het land schijnen. En dan blijft het grotendeels droog. De temperaturen zijn hoog, 9 tot 11 graden op dit moment al. En dat blijft vrijwel de hele dag zo. Dank je wel, Michiel. Nederlandse militairen hebben op oudejaarsavond op Curaçao... afzettingen geplaatst en ze waren gewapend. We hoorden dat net in het uh, journaal. Het is opmerkelijk. Het is lang geleden dat de politie op het eiland... de hulp van bewapende soldaten inschakelde. In de gevangenis het politiebureau dat uh, ze bewaakte... zit een van de verdachten van de moord op politicus Helmin Wiels. En er waren aanwijzingen voor een aanslag op die verdachten. Jan Kleijan, voorzitter van de Acom, de vakbond van Defensiepersoneel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe reageert u op dit nieuws? Uh, ja, dit, die militairen die zitten met name op de Antillen voor onder andere deze taak. Dus in die zin is het voor mij geen verrassing. Het, het hoort erbij. Ja, een van de taken. zij zitten daar in het kader van uh, assistentie... Uh, op, het, op het moment dat er een orkaan is geweest op de bovenwinden of benedenwinden... het bestrijden van uh, opstanden en onder andere het ondersteunen van de politie bij bepaalde acties... Maar het gebeurt niet vaak. Nee, nee ik, de laatste keer dat het groot is gebeurd... dat was het Kortus Mariniers... die toen de toenmalige korrelspechtgevangenis beveiligd hebben. Toen daar steeds mensen uitbraken. En uh, nou ja, daarna hebben ze diverse keren hulp verleend... bij overstromingen en bij, bij uh, orkanen of, of uh, hevige tropische stormen. Maar dit soort inzet komt gelukkig maar heel zelden voor. Maar nu betekent de assistentie van de politie... een soort politietaak is daar uitgevoerd... Ik kan wel zeggen dat het hoort erbij, maar dat geeft aan dat de politie je daar dus niet alleen redt. Nee, ja, maar je moet het wel in perspectief plaatsen. Als wij in Nederland een, een grote calamiteit hebben en wij zijn 100 politieagenten nodig... dan worden die gewoon uit de provincies gehaald en naar een bepaalde plaats gedirigeerd. Dat lukt daar niet. En de omvang op Curaçao van het totale politiekorps staat natuurlijk in geen verhouding tot het politiekorps in Nederland. Nee, dus de Nederlandse militairen zullen altijd nodig blijven, denkt u? Uh, daar, wat ik zei, een van de taken die zij hebben... is juist het ondersteunen van politie bij, bij dat soort ongeregeldheden. En de gouverneur die kan een beroep doen op het Nederlandse leger. Op dat moment daarvoor zitten ze daar. Veel te doen rondom die moord op Wiels. De verdachten die daarvoor vastzitten. Want dat zijn er meerdere. Van onze correspondent horen we ook dat de spanning daar is toegenomen. Heeft u geluiden gehoord van uw leden... dat Defensie op Curaçao op scherp staat? Nou, op, op scherp. De jongens die zijn ervoor getraind. Die zijn ervoor opgeleid. Die zijn er ook voor berekend. En zij weten als ze daar naartoe gaan dat ze daarmee te maken kunnen hebben. En u heeft helemaal gelijk dat sinds mei, toen Wiels vermoord is, vorig jaar, de spanningen op het eiland uh, zijn toegenomen. Omdat de bevolking gewoon wel wil weten wat er nou precies gebeurd is en wie er nu precies achter zit. Want dat is nog steeds de grote vraag. Ja, hoeveel militairen zijn hierbij betrokken geweest? Uh, nou, het waren een aantal militairen van een kompie uh, uit Oorschot die daar uh, nu voor vier maanden zitten. Ik weet niet precies of het er 20, 30 of 40 zijn geweest, maar het zullen er wel een um, enkele tientallen zijn geweest, denk ik. Dank u wel. Jan Kleijan, de voorzitter van de Acom, de vakbond voor Defensiepersoneel. Straks hoort u hoe de reddingsoperatie voordert op Antarctica. Daar zitten sinds de kerst wetenschappers, en toeristen en ook journalisten vast in het ijs. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse missie in Mali start deze maand officieel. Nadat kwartiermakers de voorbereiding hebben getroffen... kunnen de 380 manschappen nu deel gaan uitmaken... van de internationale vredesmacht. Volgens het kabinet is de Mali-missie onvergelijkbaar... met naar Afghanistan. Want de hoofdtaak in Mali wordt informatie verzamelen. Bij ons in de studio is Evert van Bodegom... adviseur en noodhulpcoördinator van Ico Kerk in Actie. U was begin december nog in Mali. U bezocht het land eerder eh, drie keer, vorig jaar... Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Wat heeft u daar precies gedaan? Nou, uh, ik ben notenopadviseur, dus ik, wij hebben een uh, kantoor in Bamako. En vanuit dat kantoor worden diverse. Oh, oh, uh, activiteiten gesteund in Mali. En ik ben daar om te adviseren op het gebied van noodhulp. En ik, ben een, een ad ik adviseer op het gebied van noodhulp in crisissituaties. Om welke activiteiten gaat het? Nou, het gaat om uh, mensen helpen met voedsel. Mensen helpen met zaden. Uh, ook onderwijs aan kinderen, ook in noodsituaties. Ook uh, kantines voor kinderen, dat ze goede voeding krijgen in noodsituaties. Al dat soort uh, zaken. Ja, dus alles buiten het gewone ontwikkelingswerk Ja, alles buiten. En ook wel zorgen dat die aansluiting bij het gewone ontwikkelingswerk zo snel mogelijk plaatsvindt. In wat voor land komen die militairen daar terecht, meneer Van Bodegom? Want De nou, Fransen heel... hebben geïnterveneerd, natuurlijk. Ja. He? Dus is het rustiger geworden? Uh, ja, het is wel iets rustiger geworden. Maar dat is natuurlijk wat we ook in Afghanistan al gezien hebben. Uh, de, de, die gewapende oppositiegroepen die zijn natuurlijk juist erop ingespecialiseerd... om weg te gaan als je ze aanvalt. En later weer terug te komen als je denkt dat het wat rustiger wordt. Dus dat is, op zich kan het dus zijn dat het uh, stabieler is geworden. Het kan ook zijn dat het gewoon een tijdelijke stabiliteit is. Heeft, heeft u te maken gehad in uw werk met die groepen? Uh, jawel, maar in, in de zin van dat wij natuurlijk altijd werken in gebieden... waar ze actief zijn, ja. Ook in Afghanistan. Ja. Dus maar op wat voor manier dan? Op wat voor manier zijn ze er? Nou, ze zijn punt 1, net zoals in de missie in Afghanistan... heb je te maken met een grens die vrij poreus is. En de, de, de gewapende oppositie kan wel de grens over... maar de missie mag niet de grens over. Dus zo gauw als zij Niger ingaan of Mauritanië... zijn ze relatief veilig, want ja, dat, is, dat zijn ook hele grote gebieden... waar weinig mensen wonen, dus dan kan je je makkelijk schuil houden. En de missie kan daar niet komen. Dus dat is heel lastig voor die militairen. Ja, ik denk het wel. Ja, dat is echt een, een enorm moeilijke operatie. Aan de andere kant, ze moeten nu voornamelijk eerst informatie verzamelen. Ja, dat klopt, ja. Wat voor soort informatie? Ja, dat weet ik niet. Dat moeten we aan hun vragen. Dat is niet helemaal <laughs> duidelijk. Ik bedoel, wij, wij nemen die missie aan als een soort gegeven. En we proberen daaromheen de zaken te benadrukken die wij belangrijk vinden... en ook onze activiteiten te ondernemen. Ja. Hoe, hoe verzamelt u dan informatie? Want u geeft het al aan. Het is een groot leeg land. Waar, waar ja. haal je dat vandaan? Nou, wij werken veel Als met... je het ook nog niet kent. Hè? Die Nederlandse militairen. Dat, wordt ja, het, nou, dat zijn vreemdelingen dat... natuurlijk. Ja, Daar zou ik echt wel een keer iemand van hun voor uitnodigen. Want dat is een goede vraag. En ik denk dat zij, zij. Hun probleem is natuurlijk ook dat ze niet de lokale taal spreken. En niet automatisch lokale partners hebben met goede informatie. Die kunnen ze wel krijgen natuurlijk. En dat is ook hun werk wel. Maar wij hebben daar al twintig jaar hebben we gewerkt met lokale organisaties. Dus we hebben daar in ieder geval lokale. Uh, informatie, dat moet je natuurlijk altijd ook nog wel checken. Want alles wat je krijgt, is natuurlijk, heeft natuurlijk altijd een bepaalde bril op, alle informatie. Maar dat betekent wel dat we ook in het noorden, dat we daar uh, werken met organisaties die daar heel lang actief zijn op het platteland. Het kabinet benadrukt dat de missie niet te vergelijken is met die in Afghanistan. U, u was in beide landen actief. Ziet u wel overeenkomsten? Ja, ik zie eigenlijk wel veel overeenkomsten. Veel zelfs. Ja, ik vind uh, als je uh, naar nou het eerst is. Uh, wat achter zo'n noodsituatie zit is armoede, armoede in het hele land. En wat je ziet in, Afg in Mali uh, wordt voorspeld dat dit jaar van de 15 miljoen inwoners 1 miljoen kinderen uh, onder de 5 jaar zijn chronisch ondervoed. Dat betekent dat die kinderen ook later daar problemen van zullen hebben, als je kinderen chronisch ondervoed zijn. Dat is nogal wat, vind ik. Dus dat is een groot armoedevraagstuk, wat niet alleen maar in het noorden is, maar in het hele land. Eigenlijk zijn de meeste ondervoede kinderen in het zuiden en niet in het noorden. Dus je moet daar ook, met een missie moet je daar aandacht aan geven. Je ziet in de praktijk dat dat bijna nooit gebeurt. Dat er altijd aandacht gaat naar waar de oorlog plaatsvindt. En je moet dus in het hele land kijken, ook omdat je ziet dat uiteindelijk die gewapende oppositiegroepen, dat die mensen wegtrekken uit die arme gebieden. Die mensen hebben geen toekomst en die Jongeren vooral, die, die zijn dan makkelijk te recruteren. Want als je geld hebt en die gewapende oppositiegroepen hebben in beide gevallen veel geld. Ook uit drugshandel eh, en allerlei andere illegale activiteiten. Dat betekent dat dat natuurlijk een verleiding is voor mensen die helemaal geen toekomst hebben. Dus dat is ook een overeenkomst vind ik. Ja. Maar, maar zegt u daarmee dat de, de, de intentie waarmee de missie wordt gestart al niet de juiste is? Nou nee, ik zeg, ik zeg alleen maar dat het een heel moeilijke missie is. Gewoon, uh, als je de randvoorwaarden bekijkt, uh, uh, dan is die gewoon heel erg lastig. Om, uh, je, ja, ik heb al een aantal factoren aangegeven. En het belangrijkste vind ik wel dat dat je dus uh, ook als je gewoon op, op 15 miljoen mensen 1 miljoen chronisch ondervoede kinderen hebt, onder de 5 jaar, dan moet je daar als internationale gemeenschap wat aan doen. En dan krijg je mensen mee natuurlijk. Ik bedoel, voor mensen is veiligheid is meer dan alleen maar fysieke veiligheid. Mensen willen dat hun kinderen naar school kunnen, dat ze te eten hebben. Ik heb in dit boek toen met mensen gesproken waarvan de kinderen smorgens gewoon zonder eten naar school gaan. Nou, dan kan je dus wel zeggen, wij komen jullie helpen, wij komen jullie uh, veiligheid garanderen. Maar dat zegt voor die ouders natuurlijk niet zoveel. Die willen dat hun kinderen gezond zijn, dat de gezond Zorg is, dat ze naar school kunnen, dat ze, dat ze te eten hebben. Ja. Dat is belangrijk en dat moet je verzorgen. En dat zie je steeds, dat dus de nadruk bij dit soort missies... toch wel gaat naar, naar de militaire component. Ook het geld gaat daar naartoe. En niet genoeg naar de ontwikkelingscomponent. Ja. Naar, het, naar het, de noodhulp ja. en de ontwikkelingscomponent. Aan de andere kant, als daar terroristische organisaties rond waren... en veel ellende veroorzaken, komt er van opbouw... en, en hulpprojecten natuurlijk ook niet zoveel terecht. Nee, oké, okay, maar het is natuurlijk een, uh, het is een, uh, iets wat aan beide zijden... Heb je, je hebt evenwicht nodig, je moet in ieder geval investeren... In, in de toekomst van mensen om ze ook mee te krijgen. Wat heeft u de last in uw eigen werk daar last van gehad? Van, van die extremisten die daar proberen invloed te krijgen? Ja, want je krijgt natuurlijk je krijgt bepaalde gebieden die ontoegankelijk zijn. Je krijgt ook bepaalde lokale organisaties die zeggen... ja, wij kunnen hier nu ook niet meer functioneren. En gaan dat... mensen dan op de vlucht slaan? Ja, gaan... ja dat is ook gebeurd. Ja. Er zijn natuurlijk nog steeds een kwart miljoen ontheemden in het land zelf. Mm -hmm. Dus, uh, dat is en sommigen willen nog steeds niet terug. Dus dat is nog steeds een groot probleem. Ja. Nee, de veiligheidscomponent is er wel. Maar wat erachter zit is een duurzaam probleem... wat je ook duurzaam moet oplossen. Ja. En wat vindt u van dat getal? 380 soldaten... Ja, daar kan ik voor des niet zoveel over zeggen, want wij, wij kijken niet zozeer naar de Nederlandse bijdrage, maar naar de hele missie, die is uh, meer dan 10.000 mensen. En ook daar zeggen wij nog niet zoveel van, want dat is gewoon een gegeven, de VN heeft dat, uh, heeft dat uh, toegestemd. Maar dat gaat dan vooral om die ontwikkelingscomponent, dus mensen helpen het land te ontwikkelen en vooral dat doen wat mensen zelf vragen. Dus niet wat voor ons belangrijk is, maar wat voor die mensen belangrijk is. Wanneer gaat u terug? Nou, dat weet ik niet, maar dat is wel binnenkort waarschijnlijk. Ja. Ja. En dan denkt u ook dat u uw werk daar kunt gaan doen? Ja, ja, want wij werken met lokale organisaties... die wel ook rond in Boek toe... heb ik ook gewoon projecten bezocht... waar, waar de organisaties actief zijn. En bijvoorbeeld landbouwprojecten. Ja. En dat, dat, ja, dat gaat genoeg. allemaal door. Ja, ja, dat gaat gewoon allemaal door. Goed. Hartelijk dank voor uw komst. Sterkte, graag straks weer met uw werk. Dank u wel. Even het vermodigom van Eco Kerk en Actie.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 Keep it watch the sea going in This is zit. Nederlandse en ook buitenlandse wetenschappers gaan samen bekijken of ze kapotte longen kunnen repareren. Het longfonds stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor dat onderzoek Er zijn intussen verschillende onderzoeksvoorstellen ingediend bij het fonds. In april wordt dan bekend wie die subsidies gaan krijgen. Professor Pieter Hiemstra van het Leids UMC is de voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van het longfonds en hij legt uit dat het op dit moment nog niet mogelijk is om kapotte longen te herstellen. Dat is nog niet mogelijk. Het eerste onderzoek laat zien dat het wel mogelijk is, onderzoekers in Stockholm en Londen hebben dat laten zien, om een stuk luchtpijp om dat te vervangen. Maar de structuur van longen, dat is complexer dan de structuur van een longpijp. Dus daar wordt nu hard aan gewerkt om te kijken of dat ook mogelijk gaat worden. Wat moeten we daarbij voorstellen? Komen er dan kunstmatige onderdelen bij kijken? Want zo'n long is, heb ik altijd geleerd, een soort spons.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 Pieter Hiemstra, voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van het Longfonds. Het LOS Radio 1 Journaal. 9 minuten voor 9. Een grote overname in de auto-industrie. Fiat neemt het Amerikaanse Chrysler over. Fiat had al meer dan de helft van de aandelen in handen, maar krijgt door een deal met een groot aandeelhouder het hele bedrijf in bezit. Autojournalist Wim Oude wernink Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een slimme deal? Ja, dat is een uh, een afronding van een van een een, een hele slimme uh, overname uh, strategie. ...die uh, eigenlijk loopt sinds uh, 2009 toen, toen uh, Chrysler uh, net als General Motors uh, uh, failliet ging. En uh, ja, wie wilde dat uh, Chrysler toen hebben? En uh, Sergio Marchione, dat is de, een canadees italiaanse uh, uh, manager, financieel expert... ...die heeft voor de Agnelli-familie, de, Agnelli de eigenaars van Fiat... Uh, deze deal uh, aangezwengeld in de tijd op een hele slimme manier. Geld hadden ze eigenlijk niet zoveel. Maar Chrysler had heel erg behoefte aan technische kennis. En uh, de eerste 35% van de overname die werd betaald door inbreng van die technische kennis. En zo heeft Macchione successievelijk zijn grip op Chrysler namens de Agnelli-familie vergroot... Alleen uh, na dat faillissement heeft de Amerikaanse vakbond uh, United Autoworkers uh, een, uh, zeg maar een, een 41% uh, in handen gehad. En die wordt nu ook gekocht om te voorkomen dat die 41% naar de beurs gaat. Want uh, men wil eigenlijk uh, volledig grip op de zaak houden. Ja, ik hoor steeds een slimme deal, maar wat heeft Fiat er nou uiteindelijk aan? Nou, uh, Fiat heeft erop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 Uh, de merken Lancia en, en Alfa Romeo uh, die, die, die verkeren echt in een deplorabele toestand. En het enige lichtpuntje voor het, voor het fiat-gedeelte van deze combinatie... is dat men in Zuid-Amerika marktleider is in Brazilië. En dat is een, een hele grote markt. Maar uh, er zal heel veel gebeuren nu op het gebied van uh, technie, gezamenlijke technische ontwikkeling om de kosten natuurlijk te drukken, want wereldwijd uh, zijn de kosten voor ontwikkelingskosten voor nieuwe auto's enorm hoog, en uh, die kun je op die manier natuurlijk spreiden. Ja, en, uh, ze hebben er dus toch iets aan, ondanks het feit dat Chrysler uh, niet voor niks failliet is gaan lijkt me. Nee, Chrysler is inderdaad failliet, in de tijd failliet gegaan. Uh, in, de, in de tijd van de Lehman-crisis, in de nasleep van de Lehman-crisis, net als General Motors. En verkeerde toen in ontzettend slechte uh, situatie, omdat uh, Daimler-Benz, het Duitse concern, in 1998 Chrysler had gekocht. En dat is een uh, valikante mislukking geworden. Uh, Daimler heeft zich toen teruggetrokken en toen zijn er wat private investeerders uh, ingedoken in Chrysler. Maar ja, die hebben de zaak een beetje geprobeerd draaiende te houden zonder dat er nieuwe producten kwamen. Chrysler heeft nu uh, een nieuwe productlijn met zuinige motoren, met kleine economische modellen, heel belangrijk in Amerika... Chrysler heeft ook uh, Fiat onder de arm genomen om op de Amerikaanse markt auto's te verkopen. Maar nu zal omgekeerd natuurlijk vanuit Amerika ook technologie naar Europa moeten komen. En een uitwisseling daarvan met Fiat en Chrysler om ook de Europese modellijn uh, werkelijk uh, extra aandacht te geven. Want dat is wel het nodig. Kleine modellen voor Amerika, Z zijn die daar nu in trek? Die zijn daarin terecht. zelfs de, de, de Fiat 500 is natuurlijk het enige populaire model nog met de Panda in Europa. Die wordt in Amerika ook verkocht, weliswaar niet met honderdduizenden, maar toch met enkele tienduizenden per jaar. En, en dat is iets wat, wat decennia lang niet gelukt is. En uh, zo op die manier heeft uh, Fiat Fiat Chrysler... ...toegang tot een bepaald segment van de markt daar voor kleine auto's. De Mini doet het daar ook heel goed van BMW. De Smart van Duimler wordt ook zeker eens zin redelijk verkocht. Want met name in de, aan de Oost- en de Westkust... ...in de grote stedelijke agglomeraties... ...daar is wel belangstelling voor kleine en hele zuinige auto's. Dankjewel, autojournalist Wim Oude-Wernink. Vijf voor negen, we gaan nog even naar Antarctica... ...want de lang verwachte redding van de passagiers... ...van het gestrande onderzoeksschip daar is begonnen. En we've just heard that een helicopter from the Chinese icebreaker Zhu Long is heading over to check out our helipad just behind me. If all goes well, we'll be off in about an hour's time. Deze wetenschappers en 51 medepassagiers worden met een helikopter naar een nabijgelegen Chinese ijsbreker gebracht. Cosmonaut Robert Portier in Sydney. Um, het was een enorme operatie. Ze vertelde je vanochtend al hoe ver zijn ze nu? Ja, de eerste vlucht is inmiddels vertrokken. In totaal zijn er vijf vluchten gepland. Uh, drie voor de passagiers, twee voor de bagage. En uh, afhankelijk van het weer is er minimaal vijf uur nodig om die operatie uit te voeren. Het is nog uh, zeker meer dan vier uur te gaan. Nou, dan is het kijken naar de weersverwachting, Robert. Ja, absoluut. Op Twitter zijn foto's geplaatst en een filmpje. Daar is een helder blauwe lucht te zien, dus het weer is op dit moment goed. Maar ik neem aan dat ze goed hebben gekeken naar de weersverwachtingen... en dat die aangeven dat het weer de komende vijf uur ook nog goed genoeg zal blijven... om alle vluchten te kunnen uitvoeren. Het is nu zomer op de Zuidpool, dat betekent dat het 24 uur per dag licht is. Dus dat is in ieder geval een voordeel. En als die passagiers allemaal aan boord van de Chinese ijsbreker zijn... waar worden ze dan naartoe gebracht? Ja, nou, ik heb eerder inderdaad gemeld dat het de bedoeling is... dat uh, ze zouden worden overgebracht naar de Chinese ijsbreker... Nou, Een paar minuten geleden uh, heeft de Australische organisatie die deze reddingspoging coördineert laten weten dat er in de buurt van het Australische schip waarschijnlijk ijs ligt dat dik genoeg is en dat ze nu gaan proberen, proberen om daar direct naartoe te vliegen. Maar het idee was in ieder geval om de, uh, um, de mensen eerst naar die Chinese ijsbreker te brengen, ze vervolgens met een sloep over te brengen naar het Australische schip. En uh, dat schip dat is onderweg naar Antarctica om daar de Australische basis te bevoorraden. Uh, neem dan die passagiers dus mee terug naar Antarctica... voordat ze terugkeren naar, uh, uiteindelijk naar Australië. Maar dat zal uh, waarschijnlijk nog wel even duren. Ze waren oorspronkelijk uh, gepland om op 8 januari aan te komen in Hobart. Nou, ik vermoed dat het wel even wat later wordt. Goed. De bemanning blijft dus achter, maar hoe lang kunnen ze die daar laten zitten? Nou, ik, heb, uh, ik weet niet hoe lang ze dat precies kunnen volhouden. Uh, er uh, is in ieder geval voldoende eten en drinken aan boord. Er is ook voldoende water. Dus dat is in ieder geval geen probleem. Bovendien is het schip niet beschadigd. Het is ook sterk genoeg om het ijs te weerstaan. De bemanning die blijft dus gewoon aan boord om te wachten tot het ijs zich terugtrekt, om dan op eigen kracht weg te kunnen varen. Maar er wordt natuurlijk wel alvast rekening mee gehouden dat dit heel lang gaat duren. En een aantal um, schepen zullen dan ook wel in de buurt blijven om te kijken of het allemaal goed afloopt. Zijn de filmrechten al verkocht, denk je? Nou, het zou me niks verbazen. Het is natuurlijk een prachtig verhaal. Um, en uh, misschien horen wij later nog van een van de opvarenden uh, hoe het allemaal is geweest aan boord. Ja. Uh, want dat is namelijk de Nederlandse wetenschapper Erik van Sabier. Ah, dat is uh, mooi. En die weet dat hij ons nog te woord wil staan. Dankjewel. Robert Portier in Sydney. Want zo heet hij. Ja, alle beginnen is moeilijk, Marcel. Jazeker, na negen uur de Karo en NCRV. Jurgen van den Berg en Gyllen Plag. Het gedag.